De dood van de marktkoopman Een zestiendelige serie naar het gelijknamige boek van Jan Min van de Wetering Bewerking Anna Bosman Regie Mijne Goede. Tiende deel Dat uit een vogelhuisje, zie ik. Vogelhuisjes, ja. ja weet u, dat doe ik voor een plezier. Moet u kijken. Misschien vindt u het wel interessant. Ik, ik heb een uitvinding gedaan. Kijk, wanneer er een vogeltje op dat stokje gaat zitten... Daar? Nee, nee, hier bedoel ik. Dan gaat er een klein klepje open en dan komt er een beetje zaad vrij. Oh, ja. Nou, en nu is het ook de bedoeling dat het klepje zich vanzelf weer sluit, maar dat lukt nog niet. We moeten nog even wat aan doen. Die je niet gewoon los. Ik dacht dat ze wat ging loslaten toen ik haar vroeg om die foto's van de aangetraad te laten zien. Maar ze had ze zelf meteen weer in de bank. Die is vast en zeker bij de Dolomina's, denkt u niet? Zou kunnen. En ze is nog wel een echte vrouw. Nee, ik geloof dat die voorvader van haar, die het familiekapitaal erdoor heeft... dat hij nog tegen Napoleon gevocht heeft. Was generaal, voor zover ik weet. Ja, ik kan me niet precies herinneren wat hij allemaal voor dappere dingen heeft gedaan, maar... Er was iets bijzonders aan hem. Een soort van spijk? Ja, maar uh, hij ging niet de lucht in. Niet letterlijk althans. Een chirurgen. Oh. Nou, kom nou, waarom zou een vrouw geen chirurgen kunnen worden? Ze is intelligent genoeg. Misschien bedenkt ze nog wel eens een methode om hem pijnloos te opereren. Ja, met die kleine handjes. Ja, apropos, <laughs> heb jij dat vogelhuisje bekeken? Ja, meneer. Dat zag er goed uit. Denkt u dat zij een wapen zou kunnen bedenken... en maken waarmee je een bal met spijkers erin zou kunnen wegschieten? Zeker. En als ze dat zou doen, dan zou ze een veer gebruiken voor het schietmechanisme. Een sterke veer. Ze is dol op veren. Ik heb er zes geteld. En dat voedersysteem, het was een heel ingewikkeld mechanietje. Veel ingewikkelder dan het leek. Een aanwijzing, maar een hele losse. Het lijkt leuk, maar het heeft niet veel om het lijf. Die verhouding met Roggen liep op rolletjes, dus waarom zou ze? Ach, de manier waarop vrouwen denken, brengt me nog steeds in de waar. Groot mysterie. Mijn vrouw heeft zich in de vreemdste bochten gevangen omdat ze de man die onze stookolie leverde niet mocht. Ja, ze heeft zelfs zijn baas gebeld en gedreigd dat ze een andere leverancier zou zoeken als ze niet een andere chauffeur konden sturen. Ik ben er nooit achter gekomen wat die arme kerel er gedaan had. Leek me een aardige stilletje Nou ja, dan nou, kopen we onze olie ergens anders. En Mijn vrouw wordt toch niet gaan kwaad? Terwijl dit meisje anders meisje gaat, je de dus stot zou afbijten als je een verkeerd woord zou gebruiken. Als jij nog poep aan je schoen had. Dan laten we de hele gang met het bijlen. Ja. ja. Een merkwaardig meisje. Misschien zouden we haar naar het lijkenhuis moeten brengen om te kijken of ze in de bar zou raken als ze de wonden op het gezicht ziet. Ze had het natuurlijk kunnen doen. De oproeppolitie zou het beslist doorgelaten hebben. Een onschuldige juffrouw met een pakje onder haar. Gaat uw gang, juffrouw, maar wees voorzichtig. Leuk pakje heeft u daar bij u. Een pakje met een helse machine. Zou kunnen. Alles kan in deze zaak, maakt het juist zo moeilijk. Maar goed, vandaag doe ik niks meer. Morgen is er weer een dag. Ik wil eerst eens kijken of de Gier en Cadeaus op de markt iets wijzer hebben kunnen worden. Nou ja, dat weten we morgenavond pas. En ondertussen kunnen jij en ik nadenken. Of wil je misschien ook naar de markt toe? Ik ga wel even kijken, is middags denk ik. Nee. O, oh, Esther, pas op. Hier, Olivier. Zo. Weglopen, hè, sukkelkat. En waar wang je dan al naartoe? Buiten zijn alleen maar auto's die hartstikke dood willen rijden. Ik krappen niet. Neem die telefoon, al Rines. Hier, neem jij die kat even mee naar de slaapkamer. Kom maar, Olivier, kom maar. Poes, Dag, meneer. Ja, meneer, de markt is georganiseerd. En, en Cardozo weet wat hij moet doen. Jawel, meneer. Het nieuwe busje. We hebben het al ingeladen, meneer. Kunnen we morgen meteen aan de gang? Ja, meneer. Het, het reçu van het magazijn zit in mijn portefeuille. Nee, nee. Ik, ik zal het niet kwijtraken, meneer. Ja, meneer. Ik, ik zal het doen. Ja, ja. U ook, meneer. Dag, meneer. Oh, dat is mooi. Dat doet hij normaal alleen bij mij. Oh, ja? Yeah. Je moet hem zien als Grijpstra hier is. Dan speelt hij tijger. Gevaarlijke tijger in het oerwoud. En Grijpstra is prooi. Oeh. Soms kijkt hij nog te pakken. Ach, hij houdt van me. Hè? Meer dan mijn eigen poes. Hm? Die komt alleen als hij wat van me wil, hè, Olivier? Kom maar. Zeg, wie was dat aan de telefoon? Je kijkt zo beteuterd. De commissaris. En ik dacht dat dat zo'n aardige man was. Wel nee. En hij hoeft hem helemaal niet te bellen. De zeurpiet. Of ik de markt had georganiseerd morgen en of Cardozo wist wat hij moest doen... ...en of ik dit gedaan had, dan of ik dat gedaan had. Ach, ik doe toch altijd alles wat hij me opdraagt. Waarom zult hij niet bij Ja, Maar meneer Grijpstra mocht de hele dag met hem mee. Meneer Grijpstra mocht met hem eten. En ik heb weer een rotklusje. Oh, wat moet jij dan doen? Ja, gewoon een boodschap. Hij had ook iemand anders kunnen sturen, Regisseur zat. Laatst kwam ik op het bureau en toen had een of andere inspecteur me te pakken. Ik ken die kerel nauwelijks. Het ziekenhuis had gebeld dat een oude meneer aan het sterven was. En hij wou nog graag met zijn zoon spreken, maar die zoon had geen telefoon. Hem zal je maar gezegd worden? Ja, of ik naartoe hou. Nou, leuk werk is dat. Die zoon zat te eten en dan zat er opeens een politieman voor de deur. Kom. Uw vader is stervend, meneer, in het Wilhelmina gasthuis, zal zoveel. Of u er even naartoe wilt gaan? Ja. Ja. Die man was aan het eten en hij stond met zijn mond open me aan te kijken. Hun mond vol chocoladepudding. Hm. En toen? Nou, niks. Ik heb het nog eens gezegd en ben weer weggegaan. Ja, wat moet je doen? Ik vond het ook naar. En gaf de commissaris je net ook zo'n soort boodschap? Nee, dit was een ander soort boodschap. Ik moest iets vragen. Waar kan jou dat schelen? Waarom? Oh, Trek je jas uit, gaan we thee drinken. Oh ja, gezellig. Ik heb nog een taart in de keuken. En, en terwijl we taart eten, kunnen we naar de geraniums op het balkon kijken. Oh, ja. Die in het midden doet het goed nu. Iedere dag komen er meer bloemen aan. Komt door de kunstmes, denk ik. Die van anderen heb ik niks gegeven, want ik wou weten of het spul echt iets doet. Jij ja, houdt van je balkon, hè? Dat is beter dan een tuin. In een tuin moet je hier uit de naad werken. Ja. Maar op een balkon ben je zo klaar. Ik heb ook nog een pop met lijnzaad staan. Daar kwam het jongetje van boven mee aan Een pakje zaad. Hij beweerde dat dat snel groeit. Is ook zo. Kijk maar, er zitten al bloemetjes aan. Mm -hmm. Toen er nog knopjes waren, heb ik ze iedere dag door een vergroot glas bekeken. Je kon ze bijna zien zwellen. Ik dacht dat je meer in vingerafdrukken geïnteresseerd zou zijn. Nee. Vingerafdrukken groeien niet. Die zit alleen maar dom te zitten. En als je gaat uitzoeken wie ze achtergelaten heeft, zijn ze altijd van iemand die er niks mee te maken had. Misdadigers hebben handschoenen aan. Of vegen de boel schoon met een lapje. Hm. Zeg, ik heb een leuke jurk. Zal ik hem eens aantrekken? Ah, daar ga ik eens voor zitten. Hm? Haal ik eerst wat lekkers. Hé, hey, ja... Hé, hey, handig die plans, hè? zeg ja, oh, Net groot genoeg om voor twee mensen te dekken Geef jij veel dinertjes in je slaapkamer? Soms, op het bureau denken ze dat ik de ene vriendin en de andere heb En is dat zo? Nee Ja, ik ben de enige, hè Ik geloof er niks van Maar ik vind je toch lief, hoor Bast! Het gaat maar door Wat? Dit, ik wil er niks mee te maken hebben ik zit erin vast. Het draait en ik draai mee. Ik stap eruit. Ik wil niet meer. Maar die telefoon gaat de kamer. Rustig maar. Ja? Ja, Cardozo de gier hier. Ja. Kijk. Hmm? Cardozo. Lu Luister, Cardozo. Het is een hele klus en die is voor jou. Mm? Bewijs dat je alleen kunt werken. Dat is goed voor jezelf. <laughs> nee, dat is jezelf, Nee, dat is Esther. Doe het zo goed mogelijk, maar hè? Stil even. Doe meer dan van je gevraagd wordt. Eigen initiatief, hè? Organisatievermogen, zelfdiscipline. Ah, is daar, is geen uit. Ik blijf vanavond hier op mijn flat en ik ga met je meedenken. Voel je niet alleen, want ik ben bij je of achter je. Vlak achter je, wat er ook gebeurt. Olivier. Ja, fijn. hè. En als je tegen een probleempje oploopt dat je niet alleen kunt oplossen, mag je me natuurlijk bellen. Nou, ik verwacht dat niet natuurlijk, want je bent een goede politieman nou. en, je, en je hebt een uitstekende opleiding gehad, daar zijn we het allemaal over eens. Maar, ja. zou er iets zijn, dan kun je me bellen ja? Ja. Hou nou op met argumenteren, Cardozo, je weet toch dat je daar niks meer bereikt Nee, je hoeft geen rapport uit te brengen Ik zie je morgenochtend om half negen, veel succes Dat is een goede kerel, die Cardozo Weet beetje eigenwijs, maar zeer slim. Ben jij slim? Ik? Nee. Probeer je het te worden? Ja. Waarom? Mm. Ja, je bent lief, maar waarom probeer je een goede rechercheur te zijn? Omdat mijn commissaris graag wil dat ik het ben. Ooh. Weet je... Ik heb eens voor een professor gewerkt. Een grote, dikke kerel met een paddenhoofd. Ik ja, ja, ja. had veel respect voor hem. Hij had een hele snelle... Uh. geest. Een hele snelle geest. Nee. Hij doorzag alles, hij begreep hoe woorden ontstaan zijn... en hoe de taal met het wezen van de mens samenhangt. Goh. Nou, en ik wou weten wat hij wist, hè. Ja, hij zelf was een zonderling gelukkig mens, nee. maar... Uh... Ik wist ook dat in de oorlog zijn hele familie is uitgemoord. En dat hij nou al jaren in een oud afschuwelijk huis woont. Helemaal alleen. Ja, ik heb verschrikkelijk mijn best gedaan, maar ik kreeg nooit meer dan een zesje van hem. En toen ik daar eens over klaagde, zei hij dat mijn zesjes meer waard waren dan de zevers die hij aan anderen gaf. Ja, hij beweerde dat hij mijn lage cijfers gaf om me aan te moedigen. Ah, ja. Als beloning voor een ijver. Dat is een leuke theorie. Misschien volgen ze die bij de politie ook wel. Op die manier word ik nooit adjudant. Wat u je ervan om de misdaad te bestrijden? Wat een plechtige vraag. Houdt u ervan om misdaad te bestrijden? Nou kijk mevrouw. Het geval ziet zo. Ik houd er niet van, maar de misdaad interesseert me. Een misdaad is een vergissing, een fout. Misdadigers doen het niet goed. Ik wil graag weten waarom we fouten maken. Want natuurlijk zijn we allemaal misdadigers. De rechter trekt één lijn. En de lijn heeft een goede en een slechte kant. Maar die lijn is bedacht. Misschien zitten we allemaal wel aan de foute kant van de lijn. De commissaris denkt dat ook, geloof ik. Hij, hij beweert dat de wereld pas echt mooi zal zijn als er geen mens meer op aarde te vinden is. Wij verzieken de aarde omdat we altijd alles verkeerd doen. Oh, liefje, dat is te somber. Er zijn vast wel een paar goede mensen te vinden. Maar ik bedoelde het anders. Um, Wint het je op? Om misdadigers te jagen. Natuurlijk. Oh, Achtervolking, een beetje schieten. Net niet raak, natuurlijk, hè. Ja, dat, is, dat is leuk, dat is spannend. Maar meestal zeg je gewoon tegen een verdachte. meneer of mevrouw, u bent aangehouden. en dan gaat hij of zij mee. Arme, arme jongen. Weet je dat ik niet eens weet waarom ik bij de politie ben gegaan? Huh? Een oom van me was bij de politie. Voor ik het wist, zat ik op het bureau tegen een pak met sterren te praten. Nu nog heb ik het idee dat ik in werkelijkheid iets heel anders ben. Wat? Wat, ja. Daar moet ik nog eens achter zien te komen. Nee, nee, nee, blijf uh. nog even rustig liggen. Uh. Agen wilde ook weten wie hij werkelijk was. Agen? Uh. Die. die prof over wie ik je daarnet vertelde, hè? Die zei eens iets over de grote vragen van het leven. Het mysterie noemde hij het. Uh. Hij beweerde dat er vier mogelijkheden zijn die zich in het mysterie proberen te verdiepen. Welke vier mogelijkheden? Of ze worden gek, of ze plegen zelfmoord, of ze sterven door een ongeluk. Er zijn er maar drie. De vierde noemde hij niet. Die zocht die bij jou. Oh. Nee, nee, nee, even serieus. Of ze vinden het mysterie, maar daar was je zelf al op gekomen, denk ik. Hm? Vinden het? Ja, Natuurlijk. Vinden we het en lossen we het op? Dat moet kunnen. Want als het niet zou kunnen, dan zitten we in de waanzin. En dat weiger ik te geloven, al wordt het me nog zo duidelijk gemaakt... Goh, arme Cardozo. Die is alsmaar aan het werk. Ik heb ook gewerkt. Wat heb je dan nou gedaan? Ik heb gedacht. En? Heb je iets goeds bedacht? Nee. Oeh, maar dan weet ik wel wat. <lacht> U luistert naar De dood van Mark Koopman, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Robert Sobels, Piet Reumer, Ine Veen en Hans Hoekman. Techniek André Jansen en Leon Dubois, regie Mijnder tegoeden.